Ik weet, uh, absoluut, daar zijn we weer. Die malle mannen van uh, Lekker Spreken, mijn naam is, uh, je weet het wel, je beste vriend Peter. En naast me zit de Main Event, je hebt op hem gewacht. Hij laat ik, je ik, altijd iets te lang wachten, maar dan komt hij toch opdagen. Ik wil liever uh, Eagle Vision uh, genoemd. Eagle Vision, ja. Dat ik de Main Event. Main Event, grappen. Eagle Vision, gewoon twee titels. E <laughs> main Event, Eagle <laughs> Vision Team hoor. Ja, dat heb ik liever. En wat is een heerlijke intro, wederom zo'n levensgenietende intro. Ditmaal door Trevor. Trevor. Dat is wel echt weer een intens nummertje. Ik heb hem weer niet gehoord en dan komt hij opeens binnen in je oren. Het is wel lekker weer. Heb je nou ook zo'n lekker nummertje? Stuur hem door naar gmail.com. En wie weet, open jij de volgende aflevering. Yippie. We komen net van de rommelmarkt af. Ga ik altijd even langs. Maar ik zie echt nooit meer iets liggen. Je had echt... Uh, de gouden, gouden periode. Gouden tijdperk. Dat uh, zeg maar iedereen deed zijn Super Nintendo weg, Nintendo 64 en zo. En uh, dan kon je die spelletjes allemaal mooi uh, bekijken. Even dat nostalgie-gevoeltje in je ondermaag. Tegenwoordig ligt er echt helemaal niks meer. Ik ga afgelopen jaren langs, heel soms een PlayStation 2-spel. Soms wat van die gare ja, echt pc heel spellen. Wein, Maar Ik denk dat... Al, in mijn hoofd heeft, heeft ieder kind een spelletje of twee thuis liggen. Die verkopen ze dan toch, ja, lijkt ik me. Ik denk dat de jonkies van tegenwoordig... gewoon op marktplaats dumpen. Die gaan niet wachten op een rommelmarkt. En dan ja. moet je tegen... Als ze er al liggen... dan zijn het meestal die moeders ja, in die hun huis opruimen. Ik dacht van die fysieke mania, weet je wel. Die iedereen opleert Dat je 13 spelletjes moet inleveren... en je eentje terugkrijgt. Ook. Dat heb je natuurlijk ook nu. Dus uh, ik had helemaal geen hoop. Maar het voelt altijd zo goed. Het voelt, het voelt een beetje als uh, Bijna als gokken. je loopt er rond en je wil even iets vinden. En dan heb je het gevonden en dan ga je nog voor die deal. <laughs> even een deal maken. Want je hebt er helemaal niks in die oude spellen, je doet er helemaal niks mee. Maar het is toch wel leuk? Het is, gewoon, het is gewoon leuk om te hebben gewoon. Maar wij gingen. En man, man, man, de jackpot. Wat hadden we allemaal gescoord? We hadden Playstation 1 games. We hadden Rayman. We hadden Metal GTA of Honor. 1. GTA 1. We hadden Playstation 1 op de kop getikt. Gewoon een lekkere Playstation, gewoon op een Wat Een Sega, of wat was het ook weer? Een Mega Drive game van Sonic. Een Wii-spelletje. Gamecube-spelletje. We hebben echt voor alles wat meegepikt, gewoon. Het ja, was echt genieten. Het was gewoon. Het was gewoon genieten die gierige gozen, die pakken gewoon weer wat mee. Hey. Kinderen op te lichten. Ja. Tien cent, ik vraag oh. het niet eens. Ik zeg het gewoon, want dat is onderhandelen. Terwijl dat spelletje en al jij... in je zak zit ook. Ze durven er is toch niks meer van te zeggen. En jij staat achter me, jij zegt niks. Jij <lacht> beweegt alleen maar even die biceps soms. Ik kijk hem niet aan hoor, dat doe ik niet. Maar dat hebben we wel even nodig, hè. Want dat hebben we een domper uh, om de oren gekregen. Ja, echt. Echt een flinke draai om de oren is het, toch? Want uh, ik voel hem alweer. Ik voel die traantjes alweer komen. Je hebt het misschien al uh, uh, gelezen op onze social media feeds. 200 gig aan materiaal. Ja, wel meer hoor. De was de het. kloten. Wel meer, meer? was het. Ja, was die zo'n 250, ik. probeer denk die ik. Uh, klap nog een beetje ja, uh, te dempen, weet echt je wel. Minder... 200... Zoveel kan er niet eens op mijn computer in totaal, volgens mij. Uh... Waaronder? Want mensen vroegen zich af, wat is er allemaal allemaal vergaan? ...waar kunnen we omgaan huilen? Ik zal het jullie delen. De Heavy Rain-serie... ...kunnen fluiten. Te plompen. Maar die... ...als enige hebben we die nog misschien kunnen redden... ...door een uh, Twitch. Ga er niet op rekenen. Ga verder met huilen. Dan hebben we de nieuwe serie ja. van Rust. Weg. Rust gewoon weg. Het huilen van rust. We dingen beleven. We kunnen het bijna zeggen. Wel echt een... Huis en zo in rust. We hadden een man die communiceerde in scheetgeluidjes en zo. Als vriend. Oh ja, dat was mooi. We hadden vlammenwerpers en We hebben de beste vrienden gemaakt. Het was echt intens op rust. Dat zul je nooit zien meer. Hebben we poken gespeeld. We hebben UFC 2 gespeeld. Street Fighter 5, Zelda. Surgeon Simulator en nog meer. Wat? Alles is weg. Dat, dat zie je nooit me meer terug ook. Dat zie je echt nooit meer terug. Het is wel echt ongelooflijk, nu ik erover nadenken. Hè? Ja. Dus drie weken aan video's, nu hebben we helemaal niks meer. Gaan we ze vervelen met hoe het gebeurd is? Nee, gaan we niet doen, joh. Laat het gewoon zitten, joh. Twee zinnetjes? Helemaal kut. Dat zijn twee woorden, dat was het. Dan heb het ik hard. nog één zin om okay. uh, het uit te leggen. Ah, het is te weinig. En het is niet meer te redden. We hebben ja. al van alles al geprobeerd. We hebben van hulp van alle kanten gekregen, helaas. Dus, um, ja... We gaan misschien iets minder uploaden, de standaard shows zoals Lekker Spreken wekelijks worden opgenomen. Die kun je gewoon nog verwachten, uh, wij uh, hebben het zwaar. De saai content yeah. komt gewoon online, de saai dus. content die niemand aanklikt, dat komt gewoon online, Dan kun je op rekenen. Dan gaan we door naar gezellige dingen. Dat uh, mailboxy. Lekker je Spreken. Je hebt beter intiem, eigenlijk eerst negatief vond... kunnen doen en daarna dat over de markt beginnen. Want dan was ik weer geze Wat vond ik gezellig. Wat voor een gezellig? We hebben het nou over gehad, zandlopen. Markt leuk. Ik kan beter is niet leuk Domper, niet daarna best. wel leuk en dan kunnen we gezellig die vragen in. Dan zijn we het natuurlijk lang vergeten. Ach joh, Weet je nog uh, een paar markten terug tot een lekkere Gamecube te pakken? Dat was hadden. ook mooi. Oh, dat, toen, dat was echt pakken. het enige wat we tegenkwamen: 5 toen we euro op die Gamecube op een keer in een in mijn broekzak. Zo ja. snel mogelijk. En wegwezen. we hadden nog uh, welk spel was dat ook weer: Donald Duck of zo? Nee, niet nee, Tasmania. Tasmania, het we te lachen met de tweeën. Ja, ze te genieten. Toen zat ik een kwartier lang... Dit is een heel contextloos verhaal... Maar zat ik een kwartier lang te klagen over de controllers. We waren splitscreen aan het doen... En uiteindelijk bleek dat ik op jouw scherm ja, zat te kijken. Ik snapte het niet waar. <laughs> een kwartier lang. Een volwassen man die op een verkeerde scherm zit te kijken. <laughs> Hoe dan ook. De mailbox. Lekker spreken. Gmail.com. Daar hebben we wat vragen binnengekregen. En wat waard het weer heerlijke vragen. Timon, vorige week hebben we iets eerder opgenomen. En dan doen we dat één keer... In een Gebeurt er van alles in die gaming-industrie, Timon. Wat is er allemaal gebeurd dan? Verdomme. De Nintendo, nou, deze mail gaat het vertellen, laat ik okay. het zo doen. Hé, hey, gekke jongens. Laatst heeft Nintendo het nieuws gebracht dat hun nieuwste console, de NX, volgend jaar maart uit zal komen, bevestigd. Net zoals de nieuwe Zelda, die alweer weer gedelayed ja, is. Verdomme, man! Ook zullen ze zich bij de E3 vooral op Zelda folks en de NX niet laten zien. Tenminste, dat zeggen ze. Wat vinden jullie hiervan? Een goede move van Nintendo of juist een slechte? En wat vinden jullie hiervan dat de nieuwe Zelda alweer vertraagd is? Met erg vriendelijke groetjes. Hidden. Ja, het is een beetje genaaid voor die mensen die... een uh, nieuwe Wii U hebben gekocht voor die Zelda toch? Of niet? Hoe kunnen ze dit doen? Ja, maar het zat aan te komen. Het zat aan te komen? Hoezo? Gewoon, dat vertel het me uit. Ze hebben het eerder gedaan bij die Zelda van... Maar Zelda de... is aangekomen voor de Wii U. Hij komt ook nog altijd op de Wii U. Ja, maar nu wil je die Wii U niet meer. Dan heb je die, wil je die ja, Dan moet je niet zeiken. Dan moet je niet gaan zeiken. Je wil nog de Wii U, krijgt hem de Wii U en dan wil je niet. Ja, je bent gewoon een beetje genaaid, hoor. Um, wat ik wilde zeggen is dus inderdaad... Ik hoopte eigenlijk dat hij dit jaar uitkwam in de kerst. Maar hij ja, is nou maand we verschoven. Hadden we wel voorspeld, hè, dat hij dit jaar ja. zou komen. Uh, weet, we hebben ook geen idee nog hoe hij eruit komt te zien en zo. Nee, daarom verwacht ik eigenlijk bij de E3 gaan ze toch wel iets laten zien. Maar ze zeggen nee, we gaan alleen Zelda laten zien. Hoe bedoel je alleen zelden? Ga je het over één ding hebben? Iedereen laat duizenden spellen zien, jij gaat één spelletje laten zien. Ja, ze gaan echt wel de console laten denk zien. Denk ik maar... ook hoor. Anders zou het echt flauwkul zijn ja dan misschien ga ik dan weer verder. Ja, maar je weet me... wel dat Nintendo graag doorpraten hè? dus als we met één spel kunnen ze echt gerust 15 uur vullen met Nintendo ja, maar dat is... nou, kan ik echt niet geloven ze moeten wel iets van hun next laten zien en misschien uh, nieuwe titels gaan ze wel uh, aankondigen Dat ja. kan toch niet ze kunnen niet alleen overzelfen nee, dat gaan ze niet babbalo. doen dat gaan ze niet doen dan kunnen ze net goed thuis blijven dan hoeven die troep ook niet te zien een goede move of slechte move nah, is op zich prima de volgend jaar is uit hij die komt paal er wel een beetje van nou ja weet je wat het ik is? wil hem gewoon spelen ja. en dan kan je wel zeggen geen, geen goede move, ik wil een spelletje gewoon. En wat vinden jullie ervan dat de nieuwe Zelda alweer vertraagd is? Ik ga eerlijk zeggen, Timon. Ik ben bezig met Dark Souls. Volgende week uh, Uncharted. Voorlopig gooi mij niet klagen. Ik zal <laughs> over twee weken dan. Denk je dat ik die spellen over... Uh, ja, misschien. Ik ja, waarschijnlijk andere... wel, waarschijnlijk wel. Uh, dan ga ik weer klagen. Wat nou, Zelda. Ik wil gewoon even Zelda spelen. Laat me gewoon met rust. Ja, die paar maandjes, die kunnen er ook al bij denk ik dan. Een paar maandjes. Ik vind ja, het wel vrij lastig. Ik van hoor. Uh, in december dat ze het uh, in maart doen. Dat is uh, een half jaar, verdomme. Nee, maar houd toch op, man. We gaan verder. Deze gaan we kort behandelen. Haal ons tegen. We gaan niet te lang door hierover, Timon. Beste mannen, ik heb zojuist vol vreugde een artikel gelezen over de mogelijke samenwerking van Guillermo del Toro en onze held Hideo Kojima. Het zou gaan over de ontwikkeling van een mogelijke Silent Hills-opvolger. Mijn vraag aan jullie is, wat zijn jullie verwachtingen van dit spel? Hopelijk zien we al een trailer bij de E3 aankomende maand. Maar ik ben al verkocht met vriendelijke groeten, Koen. Koen, ga weg met je vraag. Je geeft ons goede context. Daar moet je het bij laten. Ken je je rol, zeg maar. Ja, maar. Moet je niet met zo'n domme vraag komen, joh. Ik kreeg meerdere mailtjes al, met de titel Sound Hills en zo. En toen dacht ik, wow, wat is er gebeurd? Het schijnt dus dat uh, Del Toro een uh, tweetje plaatste met een plaatje van uh, PT, van die Enge vrouw, met daarbij uh, de woorden: Goedenacht. Nu zeggen het sommige mensen: ja, hij tweet gewoon, hij gaat naar bed, hij doet een eng plaatje, wel trust, weet je wel, geinig. Andere mensen zeggen: dit is een regisseur die plaatst niet zomaar zo'n plaatje. Je steekt er niet een dok in alle mensen hun rug die het spel graag wilden zien. Peter, waarom gaan we het hier nog alsnog lang over hebben? Dat spel komt gewoon terug. Dat gaan ze echt niet zomaar weggooien. Dat ze gaan samenwerken, al die 25 man hebben al gezegd dat ze gaan samenwerken. Nee, hebben ze niet. Er zijn allemaal geruchten. Die smerige acteur man, deze twee mannen, Playstation die komt erbij. Echt alles valt precies op zijn plek en nog ga je denken dat het spelletje niet aankomt. Jij hebt er vertrouwen in die dat het mooi. spelletje komt. En ik ben er niet zo blij mee. Ik kan, me, ik kan me wel geschokt aankijken, maar ik wil dat spelletje niet spelen. Dit spel is mee, ik, ik, ik kijk echt naar charter uit. Zij aan hils, dan zou die dit jaar uitkomen, nummertje 1 voor mij. Nee, ik, wil, ik vind het te eng. Dat vind, het spelletje vind ik gewoon te eng. Te eng dat het bestaat, dus je wil gewoon niet dat het ik gemaakt wordt. Ik voor mij het niet te bestaan ook, want ik weet jou, ik ken jou en dan ga je me ja, gaan weer we dwingen. Samen dan ga je me weer dwingen om het te spelen, maar ik wil het dat spel nooit meer van mijn leven potje, spelen. Één potje ik zeg, wil dan. dat spel nooit meer van mijn leven spelen. Dus ben ik ben gewoon klaar mee ook. Ik vind het mooi nieuws en hij zei, denken jullie uh, dat we het bij de E3 gaan zien? Dat is nou weer onzin! Tuurlijk niet, Koen. Dat is veel te vroeg. Jawel, die man die gozer... je wel. een teasertje. Ja hoor. Even een teasertje, Peter. Het te spelletje was zo bijna af. Nou, je hoort het. Teasertje op E3. Peter, Geen. wel, er komt een teasertje. Geloof me nou, man. Nee! Maar waarom geloof je me nou nooit? Ik weet nog niet eens zeker dat ik Alleen komt. dat het negatieve gedoe van Ivar altijd, dan ga je me ook nog echt niet geloven ook. Teasertje, komt hij? Komt die gozer, dubbelhand in zijn zak. In één zak. Twee handen in bedoel, één zak. Dat komt ie podium op, bedoel je? Komt ja? ie podium op bij de E3. Bij Playstation zegt hij. Twee handen in één broekzak. In één zak, geperst. <laughs> ja. Zijn hele handen zijn helemaal rood de bovenkant. Ja, wat doet helemaal... dan? En zegt hij van, hier, kijk hier maar even naar uh, jongens. Handen oh, nog steeds in zijn broekzak. Ja, tuurlijk, die haalt hij er niet meer uit. Wat laat hij dan zien? Ja, een teasertje en het enge spelletje. Of niet er gewoon een middelvinger op het scherm, foto nee. van een middelvinger en dat hij zegt... ...PT. <tos> en dan lag hij weg. Komt. Volgende vraag. Ik zei dat we niet te lang door moesten gaan. jij ja. ja, ga maar door. Ja, sorry. Hé, hey, hallo heren. Toen ik zag dat uh, Call of Duty 4 een remake uh, zou krijgen... ...bij de nieuwe, niet veel boeiende Call of Duty Infinite War... ...gingen mijn eierstokken klapperen. Al was dat gevoel snel weg toen ik erachter kwam... ...dat je ongeveer 100 euro neer moest leggen... ...voor een spel wat niemand interesseert... ...om zo Call of Duty 4 nogmaals te kunnen spelen. Maar om bij de vraag te komen... ...wat vinden de heren van de prijs... ...van Call of Duty Infinite Warfare... ...Infinite War? Of is het Infinite Warfare? Volgens mij Warfare, warfare ja. En Call of Duty 4 Remake bij elkaar. En zouden jullie het spel gaan halen... ...oh ja, groetjes aan Robert. Geen groetjes, nee, geen, met vriendelijke normaal, groeten... Joh. Tom. Geen groetjes. Geen groetjes <laughs> dus laat het duidelijk zijn. Laat het niet meer gebeuren ook. Ik, uh, misschien ken je de regels hier nog niet. Ja, Call of Duty komt uit. Een nieuwe. Uh, in Space. We hadden het er uh, volgens mij vorige keer over. Ja. Hoe zouden wij het willen zien? Er is nu een trailer uit. Mensen zijn er niet heel blij mee, nee, lijkt echt. het. Op die dislikes te zien in die video, ja. echt niet zo'n 90%, iedereen haat het gewoon echt. Ik snap het niet, ik, haat ze space zo erg, space is toch juist zo populair tegenwoordig? Ja, het is gewoon exact Call of Duty, het ziet er gewoon precies hetzelfde uh. weer uit. Voor de rest is het gewoon space, maar ik snap het niet, wie zijn de tegenstanders nu? Uh, volgens mij gewoon planeten, je hebt gewoon mensen met verschillende planeten en die gaan elkaar aanvallen en overnemen of zo. Saai. Ja, saai. Zag, Weet je wat ik dacht? Ik zag toen? aliens, dacht ik. Ja, dat dacht ik ook, ik zag die trailer en ik dacht, dat moeten ze doen, Cloverfield achter, dat er gewoon aliens ja, infiltreren. Ja, ik dacht dat het ging gebeuren. Dus ik dat gewoon blij ik te ook, kijken. Wat zijn zoveel dislikes? Van. En toen zag ik gewoon dat de mensen in pakken liepen weer. Ja. Toen was ik ook wel een beetje te lusten. Maar dat is het hele ding niet waar uh, Tom mee zit. Nee, die zit ja. over het Call of Duty 4-spelletje. Die gaan ze erbij bundelen. Maar dan is het wel 90 of 100 euro of zo. Maar je moet Infinite Warfare kopen om Modern Warfare te ja, spelen. Ja, ze gaan hem niet loskopen. En we kregen even verschillende mailtjes erover. Meerdere mensen die zaten erover in. Ik wil geen 100 euro betalen. Ja. Ik wil gewoon Call of Duty 4 Call nog spelen. Call of Duty 4 is spelen. voor de meeste mensen een favoriet Call of Duty. Ja. Maar en daarom doen ze het daarom natuurlijk ook. Ja, het lukt ze. Het lukt ze. Maar ik denk, ik zou liever die nieuwe spelen dan Call of Duty 4. Als ik eerlijk ben. Ik persoonlijk ook. Maar ja, jij hebt de feel niet, hè? Van dat, van nee, ik idee. ben meer een uh, Call of Duty... World at War. World at War en Black Ops, man. Black Ops 1. Dat geniet ik echt intens van. Oh, dat is ook al mooi, ja. Maar ik vind ze allemaal afmaken. Ze zijn allemaal afmakelijk. Maar de, de die Toen heb stapte echt ik lang weer speeld. echt in. Bij, ik ja. stapte weer bij Black Ops in. Volgens mij en World of War heb ik ook al een tijdje gespeeld. Dat is gewoon het juist te spelen. niet. Hoor. Ja, mooi. Maar uh, wat vinden we ervan? Ja, de prijs. Het is... Ze hebben het hem gevonden. Ja, ze doen het gewoon slim. <laughs> maar uiteindelijk ik... is het gewoon exact hetzelfde spel. Co-UTV. Alleen een, iets mooier gemaakt is het weer. Iets remastered. Ja, gewoon... Pak gewoon een Duty 4 erbij. Dan ga je die toch lekker spelen. Ja, de servers zijn volgens mij gewoon online. Natuurlijk. Ja, dat vind ik niet dat je. Ja, maar een truc ik moet denk maken. ja, maar het is wel zo van. Ik heb soms zin in een potje, noemen ze een oud spel... Donkey Kongie bijvoorbeeld. Ja. Nu hebben we hem toevallig sinds kort op de Wii U. Maar eerst dan moet je helemaal die super Nintendo erbij gaan pakken. Ja, dat is waar. Dat, is, dat ga je gewoon niet doen. Dus het is wel handig als je hem gewoon kan opstarten... op je huidige console die in de kast staat. Maar ja, ik geloof niet dat ze hem niet uiteindelijk... Ja, lotsen, Ze, ze die... zeggen het nu... Maar na een paar wel. maandjes, als de... En ze willen ook wel euromunten. Ze ja, willen ook wel euromunten. Als de koopcijfers dalen, denken ze... Oh, dit is een mooi moment. En dan kopen meer mensen het ja, is weer 20 euro, dan verdienen ze nog meer centjes. Mijn hier. tip al, wil je het echt hebben? En dan heb je geduld, dus zou ik gewoon even verwachten. Maar uiteindelijk koopt iedereen toch wel Infinite War ook alweer Ja, tuurlijk. waarschijnlijk wordt het ook wel mooi. Ik zeg wel dat hij in een space ding ging in een uh, vliegtuig. Zag wel goed Norman uit. Een beetje Man's Sky-achtig uh, het idee. Ja, van, het zag er best wel goed uit, vond ik. Ik ben geen space man team op persoonlijk, ik ook niet, maar also... om in te vliegen even lekker met Call of Duty style, vind ik wel lekker. Het speelt denk altijd lekker. Denk je dat het in game dat je kan vliegen? Ja, denk ik Zou wel. het dan niet uh, gewoon de single player zijn dat je weer uh, Ja, het is single player. eigenlijk een Star Fox-achtig dat je alleen dingen moet ontwijken, en een beetje schieten dat je niet echt open world kan vrij vliegen. Zoiets so -so nee, zal dan zijn. Ik, ik vertrouw covid wel. Het speelt altijd lekker. En, uh... en volgens mij staat de co-op weer in, hè? Dat weet ik niet zeker. Co-op? Ik dacht dat ik het zag langskomen. Zo'n spek-ops, dat zou echt genieten zijn. Ja, dat is mooi. Gaan we gaan lekker spelen, Peter. Ja. Lekker spek-ops. Dan kopen wij die gewoon 100 euro die bundel. En dan gooien we echt die covid 4 uh, Remart in een prullenbakje. Snot, Snot roggelt u er bovenop. <laughs> <Ja>. <laughs> doet ons helemaal niks. We gaan gewoon lekker co-op, Toen dus zijn we alweer bij het eind beland. Heb je nou ook een opmerking van uh, wat wij uh, besproken hebben... Wat denk jij van uh, Sound Hills, die nieuwe? Wat denk je van die Next uh, troep En die Call of Duty-zooi. Nou, laat het ons <laughs> weten in de <the> comments. <laughs> en heb je nou nog een vraag? stuur hem door naar lekkerspreken.gmail.com. Um, daarnaast... nieuwtje. Nog één laatste ding, Timon. Het schijnt nu dat... 80% van de wereldbevolking... heeft nu een... Uh, lekker spelen shirtje te pakken. Het is niet uh, langer zeg maar een hype... Nee. om erbij te horen. Het is gewoon echt standaard ja. uh, bekleding. Het is raar, al geworden. heb je het nu zeg maar niet meer. Zeg maar, iedereen draagt bijna onderbroeken. Iedereen draagt Misschien bijna was het mogelijk... in het begin een beetje raar dat mensen onderbroeken uh, begonnen te dragen, maar uh... nu is het gewoon standaard geworden. Ja, dat is met lekker spellshirts ook zo. Dus... Uh... Het zijn ook nog maar een paar verkrijgbare Dus Je moet er ook echt wat ja, bij zijn nu. Van die laatste mensen die, dan ga, ga je hem wel een beetje schamen. Maar het is niet hetzelfde als jij nu geen ondergoed zou dragen. Zo zou, kijken nee. wij nu een beetje naar je. <lacht> ja, het is wel een, wel een beetje. beetje. Vreemd. Vies. Soms, vies eigenlijk. Soms een beetje sexy. Een <lacht> <Ja>. beetje. Waar <lacht> kan je ze halen, Peter? Op shop.lekkerspelen.com. Of gewoon lekkerspelen.com. Ligt eraan of je lui bent in een lui bui. Ja, ik, ik ben lui. Ik wil er altijd een beetje werk in steken. Ik wil er een beetje voor werken. <laughs> en dan kunnen we nog maar één ding doen, Timon. Dat is een high fiveie. En niet te hard. We hebben het je, af, gaat echt, je kijkt nu al boos uit je ogen. <laughs> Voordat je de high five, krijgt, kijk al zo boos. Hoe hard wil je me high vijven? Het <laughs> is een intens moment voor mij. Rusten. Ja, is goed. Uh, sluit hem af, zou ik zeggen. Doe je ding. En tot volgende week. Vind jij de Lekker Spreken podcast nou ook zo gezellig? Laat het ons weten met een duimpje. En wil je meer zien? Vergeet dan niet te abonneren. Je dondersteen.